Een volk met zelfrespect kiest een schrijver, kiest een schrijver. Een volk met zelfrespect kiest een schrijver. Die van een erewacht zou genieten en als een kanon in de lach zou schieten. Bernlef, komrij, moeilijk, gevierd en erudiet. Want adel kan besmettelijk zijn en erfelijk is het niet. En de uitgever zegt laat mij nou maar, ik stel je alleen maar kandidaat. Een volk dat iets betekent, kiest een schrijver, kiest een schrijver Een volk dat iets betekent, kiest een schrijver Die altijd aardig is tegen de buren en goed een vliegtuig kan besturen Haas of van Keulen, de Moor of Noordervliet Want adel kan besmettelijk zijn en erfelijk is het niet En de uitgever zegt, geen paniek, je kan altijd nog weigeren een volk van een beetje niveau kiest een schrijver, kiest een schrijver. Een volk van een beetje de loo kiest een schrijver. Zo een met een militair verleden die de Elstedentocht heeft gereden. Het hart of kopland, de graaf van Pamelschwit. Want adel kan besmettelijk zijn en erfelijk is het niet. En de uitgever zegt, je weet te weinig publiciteit is ook niet goed. Een volk dat nog iets voorstelt, kiest een schrijver, kiest een schrijver. Een volk dat nog iets voorstelt, kiest een schrijver. Die nooit met journalisten praat en in de roddelbladen staat. Van der Heide, bloemen, palmen, wolken, schierbeek, notenboom. Springer vol dynamiet, want adel kan besmettelijk zijn. Adel kan besmettelijk zijn. En erfelijk is het niet. En de uitgever zegt, het is jouw beslissing als je maar wel de goeie neemt.